Puff, puff, puff, puff, en mijn opoo die rookstuf. Puff, puff, puff, puff, puff, en ze rookt zich helemaal suf. En als ze haaiens roep ze hé, hey, met mij is alles weer oké. Okay. Puff, puff, puff, puff, puff, en mijn opoo die rookstuf. Mijn opa... Is tachtig jaar en nog zo vreselijk hip. Ze loopt altijd te swingen met een sticky aan lip. Ik zie het zo wel zitten zeg. Ik ben gewoon ontwaakt. Zo heb ik net nog even een bejaarde huis gekraakt. Puff, puff, puff, puff, puff. En mijn ooppoed, die rookstuf. En ze loopt zich helemaal suf En als ze haai is, roept ze heen Met mij is alles weer oké okay. Puff, puff, puf, puff, puff puff. En mijn op, hoe die rookstuf. Zo heeft zij een gitaar gekocht Een stekker en een snoer En stak dat in het stopcontact En ging tegen de vloer De bliksem sloeg van eraf Maar zij riep wat een ik zo stoomd was ik nog nimmer, dat's nog sterker als een stik. Puff, puff, puff, puff, puff, en mijn opo duur nu stuf. Puff, puff, puff, puff, puff, en ze rookt zich helemaal suf. En als ze is roept ze, hé, hey, met mij is alles weer oké. Okay. Schemerlam, het is niet meer gewoon Haar moeder was een beatgirl En haar pa een Rolling Stone De wereld is vervuild, zegt zij En zo van liever leen Doen wij net als de wereld En vervuilen maar wat mee Pup, pup, pup, pup, pup. En mijn opvoedier die roze. Op zich helemaal ze en als ze haaien zoek.